Uur. Clemens Peters met het NRW-journaal. ervm directeur Van Dissel denkt dat het gebruik van apps bij de bestrijding van verspreiding van het coronavirus een toegevoegde waarde kan hebben. In de Tweede Kamer zei hij dat als er meer wordt getest en er gericht gebruik wordt gemaakt van apps, effectievere en meer gerichte maatregelen kunnen worden ingezet dan de huidige algemene. De apps, waar gisteren ook premier Rutte en minister De Jonge over spraken, zouden makkelijker de contacten van een besmet iemand in kaart kunnen brengen. In het noordwesten van Italië is een verkeersbrug ingestort... over de grensrivier tussen Toscana en Ligurië. Er reed op dat moment een busje over de Tweebaansbrug. De inzittenden zouden zijn gered. Bijna twee jaar geleden stortte in Genua... verder naar het noorden een grote verkeersbrug in. Daarbij vielen 43 doden. Voor het eerst laten de ziekenhuisopnames in België... een negatief netto aantal zien. Er zijn 524 mensen uit het ziekenhuis gegaan... terwijl er in een etmaal 487 met het coronavirus zijn opgenomen. Het aantal doden in België is toegenomen met 205. In totaal zijn er in het land 2.240 mensen aan covid-19 overleden. Het aantal patiënten op de intensive care nam met 16 toe tot 1.276. Op donderdag 4 juni vieren geslaagde scholieren in heel Nederland het einde van hun middelbare schooltijd. Hoe dat gevierd gaat worden, hangt volgens minister Slob af van de corona-omstandigheden tegen die tijd. Met de landelijke slagingsdag heeft, geeft de minister gehoor aan een verzoek van scholieren. Voor leerlingen die nog niet geslaagd zijn of hun gemiddelde willen ophalen... komen vanaf 4 juni zogenoemde resultaatverbeteringstoetsen... waarmee scholieren de cijfers van maximaal twee vakken kunnen verbeteren. Die toetsen komen in de plaats van de normale herkansingen. Weer. Veel zon en overal is het droog. Het wordt behoorlijk warm. Van 18 graden op de Waddeneilanden tot 25 in het zuidoosten. Ook morgen volop zon, maar dan wel iets koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 Alkmaar den Helder in beide richtingen dicht tussen Schagerbrug en het Zand door een gekantelde vrachtwagen geladen met aardappelen. Het opruimen en het vrijmaken van de weg gaat nog de rest van de dag duren. En tot zover de verkeersinformatie.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 Wat? Laten groep zijn geel.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 En dat ze dus begon op de padvinerij waar ze ook bij was. He, daar komt jouw naam Rax vandaan. He. Van Raks, ja, ja dat komt ja. uit het... Uh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 de noten zelf kon ik wel lezen, natuurlijk. Maar de jongens, die legde ik het gewoon op de gewone manier uit. Maar had je ook opnames van Marzen? Kon je ze ook dingen laten horen? Of. of... Nee.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 we gaan een beetje uh, gezien de tijd uh, met rassen schreden uh, door uh, het succes uh, heen.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 Dus die hadden nog een, euh, een leuke ja, ja. tijd. Ja, die en, hebben dan ja, uh, een pre ja, gehad. Ja. En die zijn zelfs huwelijke gesloten vanuit het tijd. Ook dat, er zijn ook huwelijken gesloten vanuit de Ja. ja. <laughs> uh,